Een hoorspel in zes delen door Val Gilgood. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Derde deel, terug in de kwade kater. Bill, dat wanneer dat gesprek met jou niet vlak daarna was doorgekomen... dan betwijfel ik het of we toch naar Parijs waren gekomen. En jij herkende die stem helemaal niet? Ach, ja, ja. Je weet hoe stemmen soms klinken door de telefoon. Nog afgezien van het feit dat de man met een duidelijk buitenlands accent sprak. Ja. Kan het niet een of andere misplaatste grap geweest zijn? Nou ja, dat geloof je toch zelf zeker ook niet, hè? Ja, maar beste Roger, ik weet echt niet wat ik over deze hele geschiedenis denken moet. Geloof je nou zelf dat verhaal wat je schoonvader je heeft verteld? Over die, uh, die tien jaar oude vendetta en... Uh... Die code van die kandelaars in die etalages van die antikeers hm. Als ik ze wilde zou ik tientallen zwakke plekken in dat hele verhaal kunnen aantonen Bill, wanneer jij het aan mam had horen vertellen hm? En je had zijn gezicht erbij gezien Dan zou je hem ook geloofd hebben Enfin, dan zullen we maar zeggen Er zijn meer dingen tussen hemel en aarde enzovoorts hè? Hoe uh, heeft Anne het allemaal opgevat? Ach, toen we eenmaal onderweg waren, vrij laconiek eigenlijk Ze is nu boodschappen gaan doen eh, was dat wel verstandig, na dat telefoontje? Nou ja, beste kerel, wat kan er op slot van rekening overkomen? Op klaar lichte dag in de Rue Rivoli. <laughs> bij het soort winkels waar ze naartoe gaat, maakt mij doodnerveus hoor. En ik wilde zo gauw mogelijk contact met jou opnemen. Nou, om te beginnen. Um, morgenochtend wordt mijn tv-interview met die meneer Saps opgenomen. Mm. Als ik het goed begrepen heb, logeert hij in het gebouw van de Hongaarse ambassade. En blijft hij ongeveer een dag of veertien in Parijs. Mm, hetgeen ons tenminste een zekere armslag geeft. Ik ga verder. Um, herinner jij je. Die nachtclub naast die antiekhandel in de Rue Javert. De de Cater bedoel je? Ja, ja. Daar heb ik de avond dat jullie uh, terug naar Londen waren gereisd... een bezoekje gebracht. Hm. Jij verandert ook nooit, hè Wil? Oh, hm. niet voor mijn plezier. Nee, nee, het was uh, een zuiver werkbezoek. Ik mag wel zeggen dat ik jouw werk heb opgeknapt. De, hoe bedoel je? Nou, eh, ik was in gezelschap van een meisje. Dat is een overbodige mededeling. <lacht> een schat van een kind. Jill Weiss. Hm. De secretaresse van Sandy Cameron. De, de baas van ons kantoor hier. Oh. Bijzonder intelligent. Maar in het restaurant waar we eerst samen hadden gegeten... en uh, later in de kwade kater... had ze onmiddellijk in de gaten dat wij door iemand waren gevolgd. Door wie? Door haar jaloers echtgenoot. Jill Weiss oh. is niet getrouwd. Oh, een of andere sinistere mede, mijn Adam. Luister eens, door, Je mag dit echt wel een beetje op serieus nemen. Ik moet me heel erg vergissen... als dat niet jouw oude vriend uit Venetië was... met zijn opgetrokken schouwen. Oh! Wat deed hij? Hij zat ons alleen maar uh, in de gaten te houden. kan echt niet zeggen dat het een bijdrage vormde tot ons algemene feestvreugde. Ja, dat neem ik onmiddellijk aan. Uh, luister eens, Bill. Nu wij toch een plan de campagne moeten opstellen, stel ik voor om terug te gaan naar ons hotel en Anne op te pikken. Mm -hmm. Ze zal nu wel klaar zijn met het winkelen en dan kunnen wij met ons drieën gaan lunchen. Dat is een goed idee. Maar als je het goed vindt, gaan we eerst nog even langs mijn kantoor. Oh ja, moet je daar nog iets doen dan? Nee, nee, het lijkt me namelijk niet onverstandig om Jill Weiss uit te nodigen. Kun je zelf eens met haar praten? Oh, prima. Huh? Mooi, geef me nou mijn hoed maar. En dat pakje sigaretten. Geef me eens wezenglas als je mijn naam wil. Dan ga ik een even halen, hè? Met alle soorten van genoegen. U bent zeker uw sleutel, sje Kill. Ach, nee, nee, nee. Wilt u mevrouw even bellen en zeggen dat ik beneden in de hal op haar wacht? Maar daarom is dat niet, monsieur. Uw sleutel hangt hier. Hm. Ze is wel naar haar kamer geweest, maar daarna weer uitgegaan. Nu toch twintig geleden. Verdorie. Ze werd afgehaald door een dame. Ze zijn samen weggegaan. Een dame? Ja, weet u toevallig ook hoe die dame heet? Oui, monsieur, madame. Uh, nee, uh, mademoiselle Julie Dassin. Dassin? Oui, monsieur. Ik heb die naam genoteerd toen ik madame mevrouw belde om te zeggen dat er iemand voor haar was. Mademoiselle zei dat ze een kennis was van een zekere Mr. Sellers. Zeg, uh, Roger, je hebt hmm. niet gezegd wat nee. je zelf wilde drinken. Uh, Bill, ja. ken jij een zekere Julie Dassin? Julie Dassin? Ik geloof het niet, nee, hoezo? Ja, weet je dat zeker? Wat is er mee? Ik durf er echt geen eten op te doen dat ik me alle namen herinner van meisjes die ik hier in Parijs ontmoet heb. Een zekere Julie Dassin is Anne hier komen afhalen. Ze gaf jouw naam als introductie. Toen zijn ze samen weggegaan. Dat is vreemd. Heeft mijn vrouw geen boodschap voor mij achtergelaten? Nou, monsieur. Dit bevalt me helemaal niet, Bill. Ach, onzin, Roger. Dat is natuurlijk een of andere Parijsianen die Anne toevallig kende. Er is er nog een, een boodschap mee gaan doen die ze vergeten was. Ach, Anne kent geen mens in Parijs. Jou uitgezonden. Zijn er nou, moeilijkheden, monsieur? Kan ik misschien iets voor u doen? Uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, toch. U kunt een gesprek met Londen voor mij aanvragen. Oui, met Bank Bankens en Maarten's Lane. Mr. Simon Hunter. Ik wil Mr. Hunter persoonlijk spreken. En het is dringend. Ik zal het onmiddellijk aanvragen, monsieur. Zeg, maar is dit nou niet een beetje overeind, Roger? Als wat ik vrees werkelijk gebeurd is, hebben we geen minuut te verliezen. Ga jij, Miss Wees, nu maar even gezelschap houden en zeg dat het misschien nog wel even duurt voordat we gaan lunchen. Enfin, je moet het zelf weten. Ja, Simon Hunter. U spreekt met Roger, Mr. Hunter. Roger, heb je nu al nieuws voor me? Jawel, maar daarom heb ik u niet gebeld. Lijkt me ook niet zo verstandig. Wat is er aan de hand? Ik weet dat het misschien belachelijk is. Vooruit voor de draad ermee, Roger. Ik, ik geloof dat hij is ontvoerd, Mr. Hunter. Wel, wat vertel je me nou? Er kwam een vrouw in het hotel die haar een boodschap van een vriend van ons kon brengen. En is met haar weggegaan en nog steeds niet terug. Hoe lang is ze al weg? Pas een half uur ongeveer. Maar gezien de omstandigheden... Ik begrijp het, je hebt volkomen gelijk. Roger, vertel me nog één ding. Ja? Is onze gemeenschappelijke vriend in Parijs? Ja. Mooi. Tenzij ik voor vier uur bericht van jou heb gekregen dat Anne weer is komen opdagen, neem ik het vliegtuig van zes uur naar Parijs. Maar u weet dat u niet mag vliegen van uw dokter, sir. Die dokter kan naar de pomp lopen. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik als volslagen vreemde het woord tot u richt, sir... Maar ik maak me een beetje bezorgd. U ziet er echt niet goed uit. Ik voel me anders uitstekend, dank u. Ik ben arts. En ik moet mij al heel erg vergissen wanneer u geen hartpatiënt bent. Dat mag geen naam hebben. Misschien niet. Toch zou ik u willen vragen, vliegt u dikwijls? Alleen wanneer het nodig is. Oh. Gaat u naar Parijs of nog verder? Nee, alleen maar tot Parijs. Mag ik dan naast u komen zitten? Mocht u zich onderweg onverhoopt niet goed voelen... Dan kan ik u misschien helpen. Dat is bijzonder attent van u. Ik voel altijd weinig voor dat gedrang om te proberen als eerste in het toestel te komen. Ik geloof dat het allemaal onzin is dat gepraat over dat het voorin veiliger zou zijn dan achterin. Bent u dat niet met mij eens? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Maar misschien hebben zulke overwegingen op onze leeftijd ook überhaupt weinig zin. Passagierskoop in een a.e. 853, naar Parijs. Zullen we dan maar? Steunt u maar op mij. Dat is helemaal niet nodig. Zoals u verkiest. Weet u wat ik u aanraad? Een dubbele Franse cognac, zodra we in de lucht zijn. En ik ben van plan u daarbij gezelschap te houden. Ik heb zo'n idee dat het een beetje stormachtig weer gaat worden. Maar we zullen maar hopen dat we daar ook weer overheen komen. In de meest letterlijke zin van het woord. En? Hoe voelt u zich nu, Mr. Hunter? Kent u mij? Uw naam hangt in dat plastic hoesje aan uw tas. En u hebt uw ogen niet in uw zak. Dat kan ik mij als arts niet permitteren. Dat uh, van die cognac was een uitstekend voorstel. Zeker wanneer het door zo'n beeldschone stewardess wordt geserveerd. Zullen we er nog een nemen? Nee, dank u. Maar uh, gaat u vooral uw gang? Dat ben ik ook beslist van plan. Wilt u misschien ook zo'n tabletje? Tegen eventuele luchtziekte... Hebt u er ook een genomen? Ja, al voordat we aan boord gingen. Moet toegeven dat ik me een beetje bewoord voel. Nou, neemt u dat tabletje dan maar gauw, hè? Leunt u zoveel mogelijk achterover. En doe uw ogen dicht. Goed. Goed, ja. Maar laat me dan nog eerst een cognac voor u bestellen. Ik ben aan de beurt. Ach, u zit naast het gangpad. Wilt u de stewardess even wenken? Met genoegen. hè? Ik denk dat we over een minuut of twintig op Ely zullen landen. Oh, uh, Stuart Ja, meneer. De heer die hiernaast bezit. Ik geloof dat hij niet goed gewaaid is. Ach, hoezo? Ik dacht dat hij sliep nadat we geland waren. Ik probeerde hem wakker te maken, maar dat lukte niet. Uit het gesprek dat we eerder hadden, meen ik te mogen opmaken dat hij hartpatiënt was. Als medicus moet ik bekennen dat ik mij ongerust maak over zijn toestand. Ik zal meteen de gezagvoerder waarschuwen. Zou u dus zo vriendelijk willen zijn om intussen bij hem te blijven? Ziezo, Betty, laat het nou wel maar aan mij over. Al enige verbeteringen, dokter? Helaas niet. Ik maak mij ernstige zorg. Wat lijkt u het beste? U zult hier vermoedelijk wel over een zieke auto kunnen beschikken? Natuurlijk. Ik heb een collega. Die directeur is van een klein ziekenhuis vlakbij Parijs. Daar zou ik hem naartoe kunnen transporteren en daar zou hij uitmuntend verpleegd kunnen worden. Dat lijkt mij een prima oplossing. Uh, Betty, zorg jij even dat er een zieke auto komt? Ach, misschien wilt u mij even helpen om hem naar de deur te brengen, dokter. Natuurlijk. Uh, wat, wat is er? Wat is er gebeurd? U bent niet goed geworden, sir. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. U bent in goede handen. Onzin, mij mankeert niets. Ik vrees dat u zich vergist. Oh, bent u dat weer? Meneer is arts. Hij heeft voorgesteld om u naar een privéziekenhuis bij Parijs te brengen. Oh ja? Dat lijkt me werkelijk het beste. Dat ben ik niet met u eens. Maar meneer is arts. Hij zal het toch wel het beste weten. Hij mankeert mij absoluut niets. Ik word verwacht door kennissen in mijn hotel. Die kunnen net zo goed voor mij zorgen, voor zover dat nodig mocht zijn. U hoeft me alleen maar naar de douane te brengen en een taxi voor me te verzorgen. Ja, als u dat met alle geweld wilt. Inderdaad. Ja, in dat geval, dokter. Meer, ja, meer. Ja. Weet u wat? Ik zal wel even voor een taxi zorgen en Mr. Hunter zelf naar zijn hotel brengen. Ik ga liever alleen als u daar geen bezwaar tegen hebt. Daar heb ik wel bezwaar tegen. Als medicus moet ik er werkelijk op staan. U mag voor mijn pad overal op staan tot u een omzicht, maar ik ga alleen. Dat schijnt u van elke verantwoordelijkheid te ontslaan, dokter. Mr. Hunter lijkt mij een opvallend stuk opgeknapt. Zegt u dat wel? Ach, misschien was het maar een onschuldige aanval. We hebben ditmaal inderdaad op grotere hoogte gevlogen dan gewoonlijk in verband met weersomstandigheden. Bedoelt u dat u in werkelijkheid absoluut niets mankeerde, sir? Natuurlijk niet. Wat je denkt toch niet dat ik zo stom ben... om van een wildvreemde onderweg een of andere medicijn aan te pakken? Toch heeft u dat gedaan. Goed, ik, ik heb dat tablet aangepakt, maar ik heb het niet ingenomen. Ik heb het handig weggemoeveld terwijl mijn vriend de dokter bezig was... om zijn tweede dubbele cognac te bestellen... en onderwijl naar de benen van de stewardess te loeren. Huh. Hij had met zijn hoofd bij zijn tak moeten blijven. En wie was? Ervoor te zorgen dat ik bewusteloos op Arlie arriveerde... en in een dusdanige conditie... dat ik zonder moeite naar dat zogenaamde privéziekruisje van hem kon worden overgebracht. Uh, ik heb dat tabletje in mijn vestzak... We kunnen het laten analyseren, maar ik betwijfel of het de moeite loont. Waarom deed u als, ja, alsof u het wel had ingenomen? Om bevestiging te krijgen van mijn vermoeden wat mij op liet te wachten stond. Ik ben niet van gisteren, Rajan. Ja? Wilt u die naam nog een keer herhalen? Dank u wel. Wilt u vragen of je boven wil komen? Ja. Mooi. Is dat die man van de politie? Inspecteur Jean Perroquet. Ik ben blij dat je zo verstandig bent geweest om je direct tot de politie te wenden. Ik wist echt geen andere uitweg meer. <laughs> en dat is het moment waarop de doorsnee Roman held zichzelf in de eerste nesten werkt. Het kostte me nog verduiveld veel moeite om ze te overtuigen dat er geen flauwekul van me was. Ach, je mag het de politiemensen niet verwijten dat ze meestal nogal sceptisch gestemd zijn. Vergeet niet dat de meeste mensen idioot zijn. Binnen. Inspecteur Jean-Pierre Ik ben Roger Gale, inspecteur. Dit is mijn schoonvader, Mr. Hunter. Monsieur Gale. Monsieur Hunter. Ik ben tot uw beschikking. Heeft u inmiddels al iets ontdekt? Nog maar heel weinig tot nu toe. Oh. En komt u daarom hier? Om ons dat te vertellen. De politie doet wat in haar vermogen ligt, monsieur. Dat lijkt me dan verdraaid weinig. Beseft u wel dat het om mijn vrouw gaat, die hier... Driftbuien, help ons vast niet, Roger. En... Uh... En trouwens ook niet. U verwacht toch niet dat ik werkeloos blijf toezien? Ik en... weet precies wat u bedoelt, monsieur. Ik ben zelf ook getrouwd. Misschien houdt u niet zoveel van uw vrouw als ik. De verstandhouding tussen Madame Perroquet en mij is uitstekend. Dat is nu niet bepaald hetzelfde. Dat hangt van iemands temperament af, monsieur. Inspecteur, lijkt het u niet verstandiger om ons nu te vertellen wat u bereikt hebt? Wij hebben een onderzoek ingesteld naar de identiteit van die vrouw, Julie Dassin. Een onderzoek? Hoe lang duurt dat wel? Dat is nu eenmaal noodzakelijk, monsieur. U moet ook niet vergeten dat wij tot dusver nog niet... ...over aanwijzingen beschikken dat hier sprake van een misdrijf zou zijn. Ook niet nu, mevrouw, meer, meer dan tien uur spoorloos is. Wij hebben haar signalement aan alle posten deur gegeven. Mag ik, monsieur, over ons opwijzen dat Parijs nu eenmaal een stad is... ...waar een jonge vrouw enige tientallen uren zoek kan brengen... Zeker wanneer ze er voor de eerste maal vertoeft. Als u denkt dat hij niemand is... ...die er met een volslagen vreemde van doorgaat... ...zonder een boodschap voor mij achter te dat laten... ...dat staat een... nog helemaal niet vast. Dat mademoiselle Dassin... ...een volslagen vreemde voor uw vrouw was. Wat dat betreft... ...wij weten nog niet eens of dit wel een kwestie van de politie is. Dat beweerde uw superieur ook meteen al... ...toen ik mij tot hem wende. Het betekent dat wij bijzonder voorzichtig te tot de werk dienen te gaan. Als dat tenminste maar gebeurt... Wanneer u wist wat hier misschien... Nee, wat wilt u zeggen, monsieur? Het niet. En wat is eigenlijk precies de reden van uw komst, inspecteur? Ik heb de opdracht gekregen hierheen te gaan om u de verzekering te geven... ...dat al het mogelijke door ons zal worden ondernomen. En u blijft contact met ons houden? Uiteraard. U begrijpt onze ernstige ongerustheid. Jawel, hoewel ik nog steeds hoop dat er geen reden voor is, monsieur Unter. Zodra ik niets voor u heb, zal ik u bellen. Dank u. Wilt u mij dan excuseren? Je moet echt proberen je een beetje te beheersen, Roger. U hebt makkelijk praten, sir. Waarom mocht ik hem de mantel niet uitvegen? Wat zou ik je nog meer willen vertellen? Wat doen om die zelfvertalende glimlach voor zijn gezicht te vegen. Wat u aan boord van dat vliegtuig zou overkomen, bijvoorbeeld. En de rest ook. Waarom ik naar Parijs ben gekomen? En wat ik hier kom doen. Precies. Waarom hield u mij tegen, sir? Omdat ik het niet nodig vind de politie te mengen in iets... wat ik als een privé, strikte privé-kwestie beschouw. Maar vergeet u Anne niet, sir. Geen ogenblik. En mij. Geen ogenblik. Ja, mij denkt anders van wel. Jij bent met haar getrouwd, Roger, maar ik ken en al heel wat langer, uiteraard. En ik heb het volste vertrouwen in haar. Ik niet, dacht u. Ja. Jij bent dol op haar, maar... Dat hoeft nog niet hetzelfde te betekenen. En heeft een heel goed stel hersens. Maar waar is ze? Dat is het enige wat me interesseert. Ik ben van één ding absoluut overtuigd. Als zij dit hotel met een volslagen vreemde heeft verlaten... dan, dan had zij daar een goede reden voor. Ik hoop dat u gelijk hebt. Maar wat staat ons nu verder te doen? Het moeilijkste dat er bestaat. Wachten. Wachten tot perroquet opbelt. Nee, ik denk dat ik me wat ga rusten, Roger. Het zou verstandiger geweest zijn als ik met de boot in de trein gekomen was. Dat, dat verdrijde hart van me. Appartier, u um, had vanochtend geloof ik dienst toen u binnenkwam met Mr. Gale, is het niet? Ja, monsieur Sarnas. Hey, weet u wie ik ben? Het is de taak van een goede hotelportier om namen en gezichten te onthouden, monsieur. <laughs> dat blijkt, ja. En zelfs om ze te vergeten. Ongetwijfeld. En beschikken de overige leden van personeel over hetzelfde talent? Met de meesten van hen is het mogelijk hun herinnering te stimuleren, monsieur. Ah, <hums> ik begrijp het, ja. Kunt u mij de naam zeggen van het meisje dat de kamer verzorgt van Mr. en Mrs. Gale? Wilt u haar herinnering stimuleren, monsieur? Ja, precies. De jonge dame is Odette Mercier. mercier. wil gaan spreken. Als dat mogelijk is, hè? En privé? Ja. Ik zal zien wat er aan te doen is. Uh -uh. Aha, monsieur is zeer vriendelijk. Ik twijfel er niet aan of hij zal merken dat het geuren van mademoiselle Mercier uitstekend is. Ik hoop dat u gelijk hebt. Wanneer monsieur even de moeite wilt nemen om door die deur te gaan waar, waar privé op staat, dan kan u rustig praten. Dat is mijn kantoortje. Mademoiselle Mercier komt daar direct bij hem. Monsieur wilde mij spreken. Bent u Odette Mercier? Oui, monsieur. De portier vertelde mij dat u een van de kamermeisjes bent... op de derde verdieping van dit hotel. Dat klopt, monsieur. Juist, dan bent u dus ook verantwoordelijk... voor de kamer die op het ogenblik wordt bewoond door een van mijn vrienden... monsieur Gale en zijn vrouw? Oui, monsieur. Kamer 325. Juist. Is het u ook bekend dat madame Gale vanochtend een bezoekster heeft gehad? Oui, monsieur. Juffrouw vroeg mij waar 325 was toen ze uit de lift kwam. Ik heb haar toen de kamer gewezen... Weet u haar naam ook toevallig? Nee, oui, monsieur. Mademoiselle Dassin. Ik hoop dat u mijn volgende vraag niet verkeerd zult... of wat de mademoiselle... Wees mijn bang, monsieur. De portier heeft me verteld waarom u mij wilde spreken. Dat u inlichtingen wilde hebben over die mademoiselle Dassin... en dat u daar eventueel ruimschoot voor wilde betalen. Juist. <lacht> Ik merk dat jij een... Uh, zakelijk karakter hebt. Ik ben aan het sparen voor mijn huwelijk, monsieur... We leven in onzekere tijd. Ja, ja, ja. Maar wat kun je mij precies vertellen? Monsieur, in een eerste klas hotel als dit... ...pleegt een kamermeisje niet aan de deur te luisteren. Natuurlijk nou, niet. Toch is ze af en toe nieuwsgierig. Want ze is en blijft een vrouw. Dus blijft ze haar ogen en oren de kost geven. Die allebei even charmant zijn, mademoiselle. Ze is bijzonder, vriendelijk. <laughs> Dat is monsieur, helaas niet altijd. Vertel me dus maar eens wat je gezien en gehoord hebt. Ik moet bekennen, monsieur, dat ik een beetje verbaasd was... bij het zien van mademoiselle Dassin. Waarom? Madame geele is een jonge dame van goede familie... en dito opvoeding, dat zie je op het eerste gezicht. Het verwonderde mij enigszins dat zij bezoek kreeg... van iemand als mademoiselle Dassin. Waarom? Omdat zij iemand was die onmiddellijk aan Bois de nuit, aan nachtclubs doet denken, monsieur. Bijzonder opvallend, ik zou zeggen... ordinair gekleed, te zwaar opgemaakt, geverfd haar... Heel dunne hoge hakjes. U beschikt over een scherp waarnemingsvermogen, mademoiselle. Vertel de meis, had u de indruk dat madame Gil mademoiselle Dassin kende? Ik weet bijna zeker van niet. Ah. Dan zult u er ongetwijfeld ook wel van opkijken... wanneer ik u vertel dat madame Gil met die mademoiselle Dassin is weggegaan... en sinds niet meer is teruggekeerd naar dit hotel... en haar echtgenoot. Daar kijk ik niet alleen van op, maar daar schrik ik ook een beetje van, monsieur. Waarom? Mademoiselle Dassin leek mij beslist geen geschikt gezelschap... voor een dame als madame Gale. O ja, nog één ding. Was uw vrouwelijke nieuwsgierigheid door deze vreemde ontmoeting... voldoende gestimuleerd om te willen weten... waar mademoiselle Dassin madame Gale me naartoe wilde nemen? Oui, monsieur. Nou? Huh? Huh? Ze hadden het over Montparnasse, monsieur. Over een bepaalde nachtclub in die buurt. Le chef a -cheux. Le chef a -cheux. Oftewel, qua kater... Precies, monsieur. En dat was alles? Mademoiselle Dassin had het over de mogelijkheid van werk daar, voor madame Gill. Wat? Dat mens bood en bood madame Gail werk aan in de kwade kater? Dat bestaat er gewoon niet. Ik vertel, monsieur, de volle waarheid. Het is me niet kwalijk, want dit klinkt zo ongelooflijk. Ik ben u bijzonder dankbaar. Ik hoop dat ik hetzelfde tegen monsieur kan zeggen. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Als het liefst. Dank u zeer, mademoiselle ik ben blij dat ik monsieur van dienst heb kunnen zijn. Mocht misschien in de toekomst nogmaals een beroep op mij willen doen... ...de portier weet altijd waar ik ben. Het is natuurlijk bijzonder vriendelijk van u, Mr. Summers... ...maar ik geloof echt niet dat ik zo gauw weer met u kan uitgaan. Waarom niet? Hebt u uh, iets beters te doen? Dat eigenlijk niet, maar... Nou, maar... Waarom doet u het dan niet? Dat weet u zelf heel goed. Omdat de mensen misschien zouden kunnen gaan praten? Maar zo'n slechte reputatie hebben gaat er ook wel niet... En pas los, rekening, we zijn hier in Parijs. Ik geloof niet dat Mr. Cameron het goed zou vinden. Sandy, <laughs> wat een onzin. <laughs> nee, die eet gewoon op een hand. Maar niet uit de mijne, Mr. Summers. Ik zou mijn baantje niet graag kwijtraken. Kijk, dit is in feite een volkomen zakelijke expeditie... waarvoor ik u vanavond wilde meenemen, Miss Boys. Ach ja, dus het werk is. Mag ik u zo langzamerhand geen Jill gaan noemen? Ik dacht dat u het over een zakelijke expeditie had, Mr. Summers. Tjie, jammer. Ja, jammer. Jill en Bill, dat rijmt zo mooi op elkaar. Hmm. Die plotselinge voorliefde voor poëzie... ...laat zich ook slecht rijmen met uw zakelijke expeditie. Ja, maar toch, het gaat om een ernstige kwestie. Wanneer je eindelijk je hand over je hart zou willen strijken... ...en vanavond met me gaat eten... ...dan zal ik jou aan tafel alle sinistere details vertellen. Nou, hè? <laughs> nou, goed, dan is het zo eens. Voor een interessante tafelconversatie heb ik nu eenmaal een zwak. Mooi, dan kom ik je om acht uur afhalen. Je vindt het hopelijk niet erg... ...wanneer wij na het eten nog een bezoekje gaan brengen aan die kwade kater. Want eh, ik heb zo'n idee dat dat etablissement een belangrijke rol zal spelen... in de dood der ontwikkelingen. Wat een bijzonder vreemd verhaal. Gelooft u het zelf? Gelooft u het, Miss Weiss? Aangezien wij in deze gelegenheid hoogstwaarschijnlijk geen kennissen tegenkomen... heb ik er geen bezwaar tegen wanneer u mij hier, Jill, noemt. Ah, dat is tenminste iets. Maar alleen hier, niet op kantoor. Ja, ik zal proberen eraan te denken. Maar geloof jij die geschiedenis, Jill? Wanneer jij het tenminste niet allemaal verzonnen hebt... Oh, kun je zoiets van me denken. <laughs> Laten we ophouden, Bill. We hebben dit spelletje nou lang genoeg gespeeld. Neem nou maar van me aan dat ik alles wat je me verteld hebt... van A tot Z geloof. Mm -hmm. Vertel me nu dan ook, waarom zijn we hier? Dat weet ik zelf nog niet precies. Maar, weet je, laat ik beginnen met de ober te roepen. Garçon! Garçon! Ze dus willen een souper bestellen? Nee, dat nog niet, maar breng ons eerst maar eens iets te drinken. Wie, monsieur? O, ja, ober. Ik eh, verwacht nog een vriend voor mij. Wie, oui, monsieur? En eh, hij zal het waarschijnlijk op prijs stellen... om aan ons tafeltje niet als eh, vijfde rat aan de ware te fungeren... als u begrijpt wat ik bedoel. Voor monsieur. Heeft monsieur uw vriend een speciale voorkeur... Wanneer ik me niet vergis, heeft, uh, werkt hier ook een zekere mademoiselle Dassin. Die is vanavond niet hier, monsieur. Ach, dat jammer. Ik had toch graag een ons tafeltje uitgenodigd. Ach, wanneer monsieur zich de moeite wil getroost om even naar de bar te gaan... ...daar zijn nog tal van bijzonder charmante mademoiselles... ...misschien dat monsieur daar een keuze uit wil maken. Uh, Bill, ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt, maar ik zit hier liever niet alleen. Ach, pak je geen zorgen, ik wijk niet van je zijde. Maar weet je wat we misschien wel kunnen doen? We kunnen gaan dansen... Dan kun je onderhand misschien wel een blik in de richting van de baar werken. <laughs> dat is geweldig. Ik heb altijd wel geweten. Wat? ...dat Sandy Cameron een meesterzet gedaan heeft door jou in dienst te nemen. Is dat alles? Uh, ja, voorlopig wel. Breng ons nog maar een dagje open, wil je? Anders niet, misschien. Nee. Bien, missen. Zullen we dansen, Wil? Graag. Nou, <clears throat> daar gaan we dan. Ben je al bezig om blikken te werpen? Oh, ik vind het veel te zalig om met jou te dansen. weet je nog wel, dit is een zakenbezoek. Helaas ja. Dat kleintje met dat rode huid, dat ziet er niet gek uit. Ze was er zeker een Amerikaans als je het mij vraagt. Nou, ik geef meer de voorkeur aan dat, is dus dat type, met die die lange paarse broek aan. Oh, je hebt dus wel een paar blikken gewaagd. <laughs> Jij bent ook niet te tevreden, natuurlijk. <laughs> daar kan ik zelf moeilijk overoordelen Maar ik zou zeggen. Grote hemel. Wat is het? Dat vrouwtje daar in de bar. Ze is net binnengekomen. Wat is daarmee? Ken je die? Of ik die ken? Dat, dat is Anne. En Gail. Weet je dat zegt? Ah, natuurlijk weet ik het zeggen. Uit. Wat nou weer? Ik heb tegen haar gewuifd, maar ze keek dwars door me heen. Misschien herkende ze je niet. Ach, dat kan haast niet. Of uh, wilde ze je niet herkennen? Waarom niet in hemelsnaam? Ja, hoe moet ik dat weten? Oh. Je trapte meteen, wil. Ja, ja neem me niet kwalijk. Nee, niet kwalijk. Zullen, we, uh, zullen we gaan zitten dan? Ja, lijkt me verstandiger. Uh, garçon. Uh. Meneer wil een souper bestellen. Nee, moment. Uh, ziet u dat meisje daar op die hoge rug aan de bar? Oui, monsieur. Très élégant, zeer chic. Kent u haar? No, monsieur. Zij is vanavond hier voor het eerst. Juist. Zou u haar willen vragen of zij zo vriendelijk zou willen zijn... om aan ons tafeltje te komen zitten? Certainement, monsieur. Moment, zegt u. Zegt u haar maar mijn naam. Mijn naam is Summers. Bill Summers. Oui, monsieur. immediately. Stel dat je nou toch vergist blijkt te hebben. Nee, dat bestaat niet, Jill. Trouwens, ik heb jou toch om mij te beschermen. Was die taak ook inbegrepen bij je uitnodiging voor vanavond? Vanaf dit ogenblik in elk geval wel. Pardon? U heeft gevraagd of ik een glas champagne met u wilde drinken, monsieur. Uh, uh, Sunaire, je crois. Monsieur? En wat heeft dit te betekenen? Ik begrijp het niet goed, monsieur. B wat ben jij dan niet? En Gale? De vrouw van Roger Gale? Is dit een grap, monsieur? Ik dacht u had mij uitgenodigd voor een glas champagne... en om een vriend die monsieur verwacht gezelschap te houden. Wanneer u en niet bent, ben ik volslagen krankzinnig. Ik begrijp u niet. Ah, monsieur is engelsman, je crois. Ja? Les Anglais hebben natuurlijk vreemde manieren. Maar wanneer een eer een dame aan zijn tafel uitnodigt... is het toch niet meer dan een staartje van zijn plicht om haar een stoel aan te bieden? Wanneer u inderdaad niet en bent... Ah, je comprends. Monsieur betreurt zijn eerste opwelling. Uh, misschien stel ik monsieur benader inzien een beetje teleur. Ah, dat is, dat is nonsens. Ik, ik, ik, ik wil alleen maar zeggen... Ik... misschien is Mademoiselle een beetje jaloers. Ik uh, ik geloof dat er sprake is van een misverstand. Ik, ik geloof dat we ons alle drie vergist hebben. Monsieur heeft zich kennelijk vergist. Misschien wil monsieur een volgende keer wat voorzichtig te de werk gaan... voordat hij een beslissing neemt. Het spijt me dat ik monsieur heb teleurgesteld. Bonsoir! zwaar... Ik zou er een eet op hebben durven doen. Zullen we weer gaan dansen? Ja, goed, goed, goed. Ja, maar laat me eerst even mijn voorhoofd afwissen. <laughs> pil wat ligt daar? Huh? Waar? Daar, dat, dat kaartje onder je glas. Er staat wat op geschreven? Dat moet daar zijn neergelegd terwijl we dansten. Wat staat erop? Komt u, s'il vous plaît, morgen op mijn bureau. ...inspecteur Jean Perroquet. Terug in de kwade kater... ...was het derde deel van Oog om Oog... ...een hoorspelserie in zes afleveringen... ...door Val Gilgood. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Simon Hunter, Peter Arians. Roger Gale, Bert Dijkstra. Bill Summers, Jan Borges. Anne Corrie van der Linden. Joe Weiss, Els Buitendijk. Een hotelportier, Jos van Turenhout. Een dokter, Willy Ruys, Gezagvoerder, Hans Karsenbarg. Inspecteur Perroquet, Frans Somers. En Odette Mercier, Joke Hagelen. De regie had, Dick van Putten.